Het weer bewolkt en in de loop van de ochtend kans op regen. Het wordt vandaag 9 graden. Dit was het 11. Helemaal... Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er staan 20 files bij elkaar 90 kilometer. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Knopend Eemnes en de Algitpuntschoten 5 kilometer. A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roedelvarensveen en Hoogmade 6. Dat komt door een ongeluk. Verkeer richting Den Haag kan beter omrijden via Sassenheim over de a 44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 fort Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Inderdaad, weer een Goedemorgen Zandvoort vanuit Hotel Hoogland. Welkom iedereen die weer luistert. En speciaal welkom aan Joke en Volker die dit vanuit hun bedje gaan volgen. Oh ja? Ja. Ze dat, dat zijn dat die, het die mij... bij de receptie geweest. Toch? Ja, die hebben het mij gisteren even toegefluisterd. <laughs> uh, wat gaan we allemaal doen uh, vandaag natuurlijk weer? We beginnen op 10 over 10 met elke schilder van de kunstuitlijn. Als je een stukje kunst wil hebben, kan je dat gewoon lenen in Zandvoort. Mooi. Ja, uh, dan gaan we het ook hebben over de nieuwjaars surfwedstrijd. Die wordt uh, gevaren en dat gaat uh, voor de haven van Zandvoort gebeuren. Dan is het alweer half elf geweest. Dan gaan we het eens dus even over de Wok of Fame hebben. Ik heb hem niet meer gezien. Nee, hij, hij is weg. We gaan vragen waar hij gebleven is. Hoe of is hoe dat gegaan is met die tegels. Want jij zei zijn mooie starttegels. De... Nee, dan dat moet je in de... een hardloopbed zetten. Uh, uh, ja. je... Oh ja. ja. Dan is het eerste uur al gedaan, Dom? Ja, en dan gaan we tweede uur in. En dan gaan we een beetje filosofisch kijken in de tweede uur. Met mensen uit verschillende geledingen van Zandvoort. Vanuit de horeca, strandpaviljoens, centrummanagement, politiek. En dan eens even filosoferen over wat gaan we nou dit jaar bereiken. Wat wil je nou eigenlijk? We gaan ook nog terugblikken staan erbij. Dus ja, een beetje op het randje. Ja, dat zijn de dingen die dit jaar niet gelukt zijn en die dan volgend jaar moeten worden? Die doen we gewoon volgend jaar. ja. Ja, ja. Um, en dus dan... Sorry, ja. Ga ja Gaat, ga ja, ja, ja, ja. ja Zo rond de klok van half twaalf... Uh, komt, uh, komen Corine Koning en Erik uh, Brunting... van de Zandvoortse Regingsbygade... over hun actie destijds uh, in december... voor uh, Serious Request. En dan komen we daarover te vertellen... hoe dat uh, allemaal gegaan is. En de ontberingen die uh. ze geleden ja, hebben. Ja, je moet er wat voor doen als je geld... Uh, uh, ja, uh, dat verzamel. is allemaal. Ja, en dan is het uh, vastzitten in je stoel... voor het laatste item. Ja, ja. Het zwaarste item... Uh, van deze dag, de nieuwjaarstoespraak van Pieter Jouwstra. Wij zijn ja. zeer benieuwd. Ja, die gaat over CFM vertellen. En wij, moeten we nog even zeggen. Ja. Is uh, natuurlijk als uh, gastheer die uh, zo meteen komt die nog een prijs moet uitreiken. Gert van Kuik. Ja. De techniek uh, en uh, regie is uh, in handen van uh, Pascal van der Beek. Redactie: Yvonne Roosendaal en Ellen Jansen. Presentatie, maar dat heeft u misschien nog gehoord. Ben Zonneveld. En Don de ja Ben, ik hoor dat jij. Uh, ...met vakantie gaat zo meteen. Ja. Naar zonniger orde. Ja, zeker. Zullen we je alvast een beetje uitluiden? Prima. Oké, okay, de Gypsy Kings. Bambolero. <lacht> in deze manier Gypsy Kings. Ben ga je handelen uh, ik, uh, ik in al... de uh, sfeer komen. Ja uiteraard. Ik zal morgen wel een beetje aan je denken om nu over vijf als ik op het terras zit. Okay. Maar goed, we houden ons eventjes bij het Zandvoortse. want daar is een stuk uh, frisser, maar wel prachtig mooi weer buiten. Uh, aangeschoten is Elske maar elke maar van de kunstuitleen Zandvoort. Uh, hij bestaat al een tijdje, heb ik begrepen. Ja. Um, wordt er veel gebruik van gemaakt? Nou, het is nog opstartend. We, we moeten echt nog een beetje publiciteit hebben en daarom is het hartstikke mooi dat ik hier zit. <laughs> <je Ja. je laughs> ja. uh, nou ja, oké, okay, dan, dan gaan we op de publicitaire tour. Ja. De kunstuitleen Zandvoort, wat ja. kan ik uitlenen? Es sind auf dem Moment 10 menschen angeschlossen, Teen-Künstler, die die äh, Mehdun. Und es sind auf dem Moment noch die Künstler, die auch bei der Bushalte stehen. Man sieht nicht jeder, der Künstler bepaart selbst auf die Mehdun. Aber auf den Büher, es ist jetzt echt ein bisschen läuft, dann wir können auch andere BKZ-Läden äh, äh, äh, einen Künstler out te, te uitlenen uh, okay, dus, dus het initiatief komt bij de BKZ vandaan ja oké okay, de BKZ uh, informeert bij hun uh, kunstenaars willen jullie meedoen met uitlenen ja zij stellen een aantal schilderijen of, of kunstwerken ter beschikking ja, ja, neem maar ja, aan, die dat u een beeldje kan, uh, kan huren ja beeldjes schilderijen, alles kan je ja, alles kan je uh, die, dus het is ja. het is van groot naar klein ja, het is van groot naar klein wat de kunstenaar uh, beschikbaar stelt ja. Welke, welke kunstenaars doen er allemaal mee, ongeveer? Nou, dat is, die tien kunstenaars weet ik nog niet op mijn hoofd. Het zijn echt die mensen die op het moment bij de uh, bushalte staan. En okay. dat is te vinden op de, uh, op de website. staat ja. ja. van iedere kunstenaar uh, op het moment één beeldje uitgesteld die uh, te huur is. Okay. Ook dus... die zou later nog uitgebreid ik, worden. Ik kan naar uh, de bushalte gaan en daar ook zien wat ik kan ja. lenen? Ja. Een soort showroom? Uh, ja, we hebben uh, uh, op het moment het werk uitgesteld uh, wat te lenen is. Okay. Maar wat in de etalage is, is niet dit wat het leen is. Nee, dat zijn twee in... verschillende dingetjes. Ook dat bepaalde kunstenaar zelf, stel ik dat in de, uh, ja. in de etalage wat ik wil verhuren. Of stel ik dat wat ik wil verkopen in de etalage. Uh, uh, uh, uh, maar in de bus halte zelf uh, uh, staat werk voor de uitleiding. Hoeveel, hoeveel werken zijn er nu... Uh... Uit te lenen? Ik denk dat ongeveer iedereen zo'n vijf stukken uitleen heeft. Ik meine, ook dit is bepaald aan de kunstenaar. Ja, We ja, houden ja. dat eigenlijk niet bij. Want de nee. kunstenaar denkt uh, en beslist dat hij, dat doet hij. Maar dus, dus je krijgt gewoon een aantal kunstwerken. Neem ja. aan dat iemand dat coördineert en dat jij dat doet. Nou, die kunstwerken, iedere kunstenaar doet het voor zichzelf. Dus je leent direct. Je leent van de direct van de kunstenaar. Oh. Je leent niet bij een vereniging of zo, je leent oh. bij de kunstenaar. En je sluit een contract direct met de kunstenaar, alleen hebben we dat als bushalte bij elkaar gedaan om, uh, uh, centrale, ja, om centrale punten te hebben. Ja, ja. Maar je bent echt direct met de kunstenaar in de gesprek. Betekent dat dan ook dat de kunstenaar bepaalt wat de kosten gaan zijn? En de tijdsduur? Uh, nee, dit is, dit is uh, vastgesteld. De kosten? Dat is gezamenlijk vastgesteld. Iedereen moet met hetzelfde contract werken. Met zelfde, maar ook met dezelfde tarieven? Tarieven, ja. ja die tarieven zijn dezelfde, ja, de contract is hetzelfde. Uh, vijf euro per week of of nee, is, dat is, uh, is 3% van de uh, verkoopprijs. Verkoopprijs, oké. Okay. En ook de, de tijdperiode? Die tijdperiode is uh, van minimaal 6 maanden ja. in het begin. Daarna kan het verlengd worden. Okay. Na die 6 maanden kan het nog een keer verlengd worden. En uh, daarna wordt het teruggebracht okay. of het kan aangekocht worden. En, uh, als iemand overgaat tot aankoop... Uh, dan wordt 50% ja. van de huurprijs ja. uh, in rekening gebracht. Staat er in ik contract... krijg die dan terug. Staat er in zo'n contract iets ook opgenomen over uh, verzekering van het kunstwerk? Ja. ja, dat moet verzekerd worden door de uh, uh, huurder. Ja, ik bedoel, het hoeft niet nee. eens opzet te zijn, maar er nee. kan een brandje komen. Die kan ook ja. Ja. Ja. Ja, Dat, dat is, is geregeld? Ja, dat is geregeld. Het staat echt dat het de huurder. de huurder moet het verzekeren. Oh, Oké. Okay. Ja, er zijn natuurlijk... Uh, uh, als je bij de kunstenaars kijkt, normaal of nog het die, die een lage prijs hebben en er ja. zijn natuurlijk dingen van, van, van, van 1500 euro. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus als je dat aan de wand hangt en het ja. googelt eraf ja, en het is ja, ja, kapot dan Nee, dan maar dat we, is heel goed in de contracten ja, Een uh, kan breken, maar een ja, schilderij ja. kan beschadigd. Ja, alles kan uh, kapot gaan, ook zonder dat je daar iets uh, wilt. Uh, je zei in het begin dat uh, je bent pas begonnen met jullie zijn pas begonnen ja, met, met de met ja, eigenlijk met uh, kunstkracht. Ja, dat met is, kunstkracht, is, ja. kunstkracht zijn we begonnen. Mee. Heb je al uh, reacties daarop gehad? Zijn er al mensen die, die ja. af en toe langskomen en zeggen van ja. oh, ik wil nu ja. dit, uh, dit ja. mee naar huis nemen? Ja, maar ja. reacties gehad. Maar er wordt ook echt uitgeleend al? Het is al iets uitgeleend. Ah, okay. en nog niet uh, verschrikkelijk veel, maar het uh, is al iets uitgeleend. Verwacht je zelf dat, uh, dat er meer kunst uitgeleend gaat worden als verkocht? Ja, dat weet ik niet. Ik, ik hoop dat mensen uh, dat leuk vinden, dat ze op die manier iets uh, kunst in huis kunnen halen. En dat wij eigenlijk die bekendheid krijgen en uh, ja, dat het hartstikke leuk is door de relatie van schilderijen door Zandvoort heen. Ja, daarom. daarom. Bij iemand ja, hey, daar. Ja. leuk, waar heb je dat vandaan? En ja, daarom. Dan, uh, het is ja. hartstikke leuk dat het ergens hangt. Bij ons hangt het uh, vaak op de zolder of staat ja. ergens opgeslagen en uh, en zo. Ja, kunnen mensen ervan genieten? Of in de kelder van het gemeentehuis. <laughs> ja, dat kan ook. Ja, maar dat is een ander verhaal. <laughs> <laughs> laten we hebben van voor wat het is. <laughs> um, jullie hebben een eigen website. Ja. WWW ja uh, daar kun je ook zien wat ja op het, ja, het moment staat uh, daar de kunstenaars op en per kunstenaar een werkstuk met okay. te uitleiden. en wie interesse heeft uh, met een kunstenaar in contact te gaan kan met die kunstenaar direct contact opnemen maar, maar op den duur, als het echt goed loopt, wil ik ook die website iets verder uitbouwen dat echt die uh, de kunstwerken, kunstwerken allemaal te, te zien kan, zijn. Ja. En maar, en maar voorlopig... oh, sorry. ja, nee, Dus is even een vraag nu het over de website hebt. Ja? En, en dat doet me toch wat denken aan een bibliotheekidee. Ja? Uh, kun je daar ook op zien of een kunstwerk beschikbaar is? Of dat het voorlopig is? Ja, dat zou ik is. zeggen. Op het moment Ga dat je het... dat soort dingen ook informatie ook geven? Ja, dus Voor dat... ik zie daar iets prachtigs. Ja. Denk, oh, dat wil ik dan. Maar ja, jammer. Het is net uitgeleend, kan pas over zes maanden. Dat, ja, maar doen. Maar dat zijn andere mooie dingen. Duren te huur. Ja, ja, dus. ja, zal, zal je voor je tweede keuze moeten gaan? Ja. Ja. Half jaar overbruggen, ja, maar, half een maand wat, Waar ik op doel is, je krijgt toch een beetje bibliotheekideeën. Nou, ja. Maar stel je voor, ik wil dat ja, ja, ja, ja, ja. Uh, Kan ik dat reserveren voor uh, een volgende periode dan? Ja, ik dat zo, ik zeg, het, krijgen, wordt doch, het wordt toch altijd met de kunstenaar zelf opgenomen. Ja. En uh, okay. hoe de kunstenaar dat dan regelt. Ja. Kijk, we zijn niet. Omdat ik die website hou, heb ik niet die verantwoording wie wat uitleent nee, of niet. Nee, dat is nee, echt nee, de kunstenaar ja. zelf. Jullie willen Direct, Echt direct van de kunstenaar. Tussen kunst. lener en ja. kunstenaar. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, dan, uh, ja dan wordt dat een heel gedoe. Omdat je, ja als die website er is dan is dat misschien wel mogelijk. En ja. Dat zeg ik zelf, die moet nog uitgebouwd worden. Want als ik het hier zie hangen, wil ik graag voor de volgende keer afspreken dat ik het uh, in, in mijn huis wil. Even een telefoontje plegen met de kunstenaar ja. en uh, informeren. Het risico is dat je het nooit krijgt, want als het verkocht wordt krijg je het nooit in je huis. Nee. nee, nee, nee. De huurder heeft er eerst dat uh, ja. is altijd natuurlijk. Jij trekt het niet weg. Nee, <laughs> <laughs> Ik het voor de, dus, nu kan de ja. dus de tussennaam moet even wachten als uh, iets in de verhuur is. Uh, ja. Totdat dat uh, terugkomt en dan kan hij het verkopen. Ja. Hij mag het niet tussentijds verkopen. Nee. Het zou in bepaalde gevallen kun je het ook terugvragen. Ja. Tegen de, ja, ja. Het zou ja. natuurlijk kunnen, maar. Uh, dat zijn onderling overweg. Ja, dat is in onderling overweg. Voorlopig moeten we dus naar het uh, busstation, naar de bus. Ja, nu naar de bushalte. Daar zijn ja. we dan met workshops ook uh, willen we beginnen. En in die tijd dat die workshops zijn, is de bushalte open. Ja. En anders staan overal alle etalade, in de etalage die telefoon was van de kunstenaars. Ja. Om even met hun contact op te ja. nemen. Uh, Bent u zelf ook? Ja. Dus het is dubbelzijdig. U, het is dubbelzijdig, ja. U organiseert, maar u ja. produceert ook. Ja, ik produceer ook, ja. ja. En houdt de website bij. En, en houdt de website bij, ja, Ook ja. nog, ja. Nou, wij hopen dat er veel mensen naar de, ja. eerst naar de bushalte komen ja. om te kijken. Ja. Vervolgens iets meenemen om aan de muur te hangen. Ja. Dat daar veel bekendheid komt omdat het bij iemand thuis hangt. Ja, interesse hebben voor, web, uh, voor workshops. En interesse hebben voor workshops. Ja. Uh, wat voor workshops zijn er onderin? Het is schilderen, verschillende schilderen. mosaïk mozaïek workshop. Ik wil een keramiek workshop geven. Uit interesse in. Ja, dus het is niet alleen uitlenen, het is ook promotie van de proberen kunstenaars zelf. we proberen op het, het moment echt... Uh, ja, jullie proberen de een de beetje aan de bak te komen, uh, ja, te, te promoten. Ja, te promoten. Even nog eens een workshop vindt u plaats in, in de, de bushalte? In de bushalte. Ja? in de bushalte. Ja? In de bushalte. Niet in het atelier van de... Nee, nee, nee, we hebben nu in, ja, in het atelier hebben kunstenaars altijd... Uh, deur, ja, in de bushalte we hebben we nu zo gedaan dat we ruimte hebben. Oké. Okay. Ja. Leuke plek om dat te doen. Ja. Ja, dan nog even uh, ter afsluiting www.kunstuitleenzandvoort.nl, ja. dat is de website. Langskomen in de bushalte ja. of naar de website. Ja, en later kijken en contact opnemen met de kunstenaar. Dat is Direct de makkelijkste de manier om, uh, ja. om contact te leggen. Ja. Hartelijk dank voor de komst ja. en de uitleiding. bedankt. Ook bedankt. En veel, oh, okay. veel succes bij de uitleiding. Ja, okay. bedankt. In de 70 jaren, Ben, was er een beentje dat heette Fisher Zee in Engeland. En uh, degene die daar de muziek maakte van dat bandje, die uh, raakte geïnspireerd. En dat vind ik altijd verwonderlijk door zijn vader. Die elke dag braaf op de bus naar zijn werk ging. In de... En dat vond hij zo zonde, die tredmolen. Daar heeft hij een liedje over gemaakt. Fisher Z, The Worker. dat liet je De Worker. Maar surfing in Zandvoort had natuurlijk ook leuk geweest. Ja, nou hadden we de Beach Boys moeten ja, draaien, Ja, maar ja, ja, dat is zo ja, afgezaagd, Ben. Nee, helemaal niet, want wij gaan over naar het tweede onderwerp en dan gaan we over surfen in Zandvoort hebben. Erik is aangesloten en Robert Jan is, sorry, jo Joop is aangeschoven. Surfwedstrijd in Zandvoort. Ik kan mij nog jaren geleden herinneren dat wij de, de, de, de Nederlandse of wereldkampioenschap surfen hadden op het Venemaplein en dat was toen ook bij, uh, bij Skyline voor gruwelijke weersomstandigheden de laatste dag, er werd niet gesurfd ja. Nou, met dit... ah, dat was uh, windsurfen. Ja. En uh, wat wij doen is golfsurfen. Dus echt alleen met een plank, dus zonder zeiltje. En echt op de golven uh, staan. Wat ik uh, uh, veel zie, uh, dat bij Post Noord en uh, aan de andere kant, dat er al gesurfd wordt. Mensen liggen te wachten tot er een golf komt. Ja. Springen erop en... Uh, Inderdaad. Er, er is dus best wel interesse in zo'n antwoord. Zo uh, er van, van de week niet echt te ja. wachten, Ben. Ja. <laughs> maar je kon nog niet, nou niet kiezen welke golf je wilde. <laughs> Voor jezelf over je ja. Je kon niet eens <laughs> kiezen. Dus er wordt best wel uh, ja. geweef het, uh, het is nog steeds een hele booming sport. Uh, en we zien steeds meer mensen in het water. Uh, en vroeger waren een beetje de vaste spots uh, Scheveningen en Wijk aan Zee. En ja, wij met de surfvereniging proberen Zandvoort daar een beetje in te betrekken. Om daar ook een spot van te maken, zoals ze dat noemen. Nou, en dat is ondertussen aardig gelukt. Uh, af en toe liggen er aardig wat mensen ja. in het water hier. Ja. ja. Ja, een van je vaste waterliggers is Erik natuurlijk. Die, uh, die, die zie ik ja. al jaren met zo'n plank sjouwen de hele dag. Alleen met sjouwen. Ja, uh, ik ben even weg en dan zie je hem voorlopig niet en dan uh, is, ja. is, is hij in het water. Wat is het leuke eraan, Erik? Ja, leuke het dan? Ja, het is, ja. Ja. Dat is heel moeilijk uit te lachen als je het nooit gedaan hebt, maar ik denk ook dat het ene kant het leuk is dat je het niet altijd kan doen. Ik bedoel, je kunt ook nog voetballen, ook nog fietsen, maar soms kun je zes weken geen surf hebben. En dan word je ook echt zo gereinig. Dus, dus je moet wel. Dus ja, dan moet je echt. Ja, ja, ja. Als Het moment dat het, de weerspringen goed zijn of de golven goed zijn, dan moet je echt. Dan gaat het een soort van uh, versla ja, dan verslaving gaat het gaat het worden. Je kunt je buik en uh, kriebelen en dan moet je. En dan je ja, zit nu ook aan ja. je werk en je kijkt naar de zee en dan denk je, mooie golven, wie is om gewoon <laughs> ja, dat, je ziet er wel dan terug te gaan, de wijze van spreken ja, ja, dat ja. Doet, maar dat, ja, het is echt dat, dat, ik weet niet, ik kan niet uitleggen maar dat kan dat toch, toch niet zo vaak hier dat echt, <coughs> branding surfing. ja, kan echt wel vaak, kan toch wel vaak, oh, ja, wel vaak ja. zeker, zeker valt en wel dan vaker dan je, dan je eigenlijk denkt ja, je ziet natuurlijk ja. uh, in, in, in, in de publiciteit en de media zie je van die meters hoge golven met later onderdoor ja, en ja, zo. Ja. Dat, dat gebeurt dus ook maar dat, ja. dat heb je hier niet zo nee dus, dus Het kan eigenlijk altijd wel dus, uh, Kijk hier zijn ook golven Wat kleiner en wat korter uh, ja. het, het probleem is dat je dus uh, Weinig kracht hebt dus, dus eigenlijk, ze zeggen ook altijd Als je het hier leert, dan kan je het overal Want dit zijn hele moeilijke Golven om op te surfen Omdat je geen sturing hebt Omdat je geen kracht hebt, je kan weinig snelheid maken En uh, hoe meer snelheid je hebt op een plank Hoe stabieler je staat En, en ja, hoe minder snelheid, hoe onstabieler het wordt, dus ja dan wordt het veel moeilijker en, en dat is een beetje het verschil dus we gaan over naar de surfwedstrijd Het ja. wordt wel een thuiswedstrijd voor Erik Ja, voor Erik wel mee, ja. Ja, Hij mag, hij mag dus helaas niet meedoen mee oh, nee? Uh, nee, hij is de jury uh, dus, uh, de juror, dus, uh, <laughs> Hij is uh, hoofdjury helaas. Hoofdjury ja. nou, Over, over de, de jurering wil ik het straks nog even hebben Want ik heb het ja. wel eens uh, bekeken Twee tegelijk en moeilijk moeilijke sprongen En dat wordt dan uh, geteld Eerst even terug naar de wedstrijd zelf ja. Wanneer is de wedstrijd? Uh, zondag uh, 8 januari. Morgen. Dat is morgen? Morgen dus al, inderdaad. Uh, dat wordt gehouden bij de haven van Zandvoort. En uh, ja, als mensen nog mee willen doen, ze dus kunnen nog inschrijven uh, tussen half 9 en half tien bij de wedstrijdtafel. Aan de tafel? Uh, we hebben nog wat plekjes, we hebben al een uh, aardig wat voorinschrijvingen, dus de plekken zijn wel beperkt. Hoe groot is het deelnemersveld nu? Uh, nu zitten we op uh, 21 man uh, zeg maar, uh, voorinschrijvingen nou, we kunnen eigenlijk maar 45 hooguit 50 man kwijt omdat je natuurlijk iets uh, van 20 minuten surft en ja, je zit natuurlijk met een krap tijdsbestek, omdat het natuurlijk ja. om vijf uur al donker is. Dus je moet voor vijf uur de finale gesurft hebben. Joop, hoe kom je aan die deelnemers? Hebben jullie een, een site of, of uh, hebben jullie contact met andere verenigingen? Ja, nou ja, kijk, als surfvereniging uh, Zandvoort zijn we ook aangesloten bij de HSA. En de HSA is net zoiets als de KNVB voor voetballen. Ja. Dat is een overkoepelende organisatie en die hebben heel veel leden. En ja, op die site uh, posten wij zeg maar uh, onze advertenties uh, en daar halen wij zeg maar onze mensen vandaan. Ja, dat hoe, laat, hoe laat is de eerste start? Uh, we beginnen om 10 uur, uur. met de eerste heat. Okay, uh, je hebt al uitgelegd iets van 20 minuten. We ja. gaan in twee mensen te water? Vier. Ja. Nee, uh, vier? Ja. Dan wordt het een moeilijke, moeilijke juryding. Of, of krijgt elk jurylid één uh, nee. te bekijken? Nee, oh. de, de deelnemers krijgen allemaal een kleur. Ze krijgen allemaal een, een lijkaartje, ja? zo'n watershootje ja? aan met een kleur. Uh, rood, blauw, geel, wit. En uh, de jury krijgt dus alleen een formuliertje met kleuren, zonder namen. En die krijgen dan alleen heat 1 en die in die kleur. En op die kleur geven ze punten. En bij de wedstrijdtafel kijken ze dan van, oh, degene met de meeste punten, die gaan weer naar de halve Dat signalen. wordt verrekend. Ja. Hoe, hoe geef je punten? Want uh, mensen peddelen het water in, die gaan liggen wachten tot er een uh, golf komt. Eén staat erop, blauw staat erop. Ja. Die komt terug euh, naar de kust. Hoe, hoe ga je dat jureren? Wat moet hij doen om punten te krijgen? Ja, alles, als je op een moment hebt staan, is eigenlijk al een punt. Is al een punt. Ja. Okay. Maar ik een bocht als half punt. Ja, zo maar zo bijna top. Zijn er zijn de verplichte figuur nee, bijna? Nee, ja. nee. Het is wel zo dat um, zeg maar, een, een area als iemand springt, zeg maar, ja? de golf uit is hoger dan dat je gewoon een bochtje maakt. Okay. Ja, je hebt zoveel Maar Als je een cutback, dat is een hele scherpe bocht. Ja, ja. Als je vinden dan niet uit het water komen, moet je dan weer minder beoordelen dat ze boven het water uitkomen. Ja. Is daar een leidraad voor voor het beoordelen? Ja, er zijn hele boekenwerk over geschreven volgens mij ook. Ja. Uh, maar het is, het is wel, het jury is al een aparte tak van sport. Je, uh, ja, je zit echt constant op te, te kijken wat er gebeurt. Ja, je moet je... gelijk het water houden, je moet met de golfrekening. Ja, uh, De golfkeuze is, daar zeg kun je ook mee scoren. Um, ja, er zijn zoveel zo dingen, het is, het is echt Ze hebben 20 minuten de tijd het is, De jurering is denk ik moeilijk Want als, als de heren of dames het in hun hoofd halen om alle vier tegelijk op te staan Dan hebben jullie al een probleem, een probleem ja, maar dat ja, het is, is moeilijk inderdaad. heb je zeg maar, je hebt een head judge ja, die, Dat is degene die het meest, met de meeste ervaring die, die heet Erik morgen Ja, dat En die moet eigenlijk alle vier de groepen <lacht> proberen te onthouden ja, okay. En dat is zwaar, maar, maar uiteindelijk komt het altijd wel goed ja, ja. Kijk, als je vier even sterke uh, services hebt, blijkt het me moeilijk. Maar ja, als, als, als er echt één bovenuit springt, dan weet je nou, ja. die gaat door ja. natuurlijk. Het verschil soms, maar het is ja. wel... Uh, en dan komt er ja, welke golf kiest hij en... Toont ja, hij, uh, weet het ook weer? Toont hij left toont die Ja, ja. Do doet hij er wat dan? Do -do dan? Do -do dan of, of, of is hij afwacht? Gaat hij voor, voor de zekerheid of... Uh, Kijk, het ja. voordeel is wel dat ze meestal niet op één golf staan, hè? Nee. want het, het, in principe is de regel zo, uh, zodra een server uh, staat op zijn plank, dan mag de ander niet opstaan op die golf. Oh. Ja, dan is die golf officieel voor die server. Oh, okay. Dus ja, dan, dat voorkomt ook dat je vier man op één golf hebt staan. <tank> nou, dan is, ook, dan is het natuurlijk wel zo, wat, wat Erik zegt. Uh, degene die lef hebt, die gaat staan. Ja, nou inderdaad. Daar is leuk voor gestart worden. Oh. Er zit ja. een risico dus in, risico inderdaad. Te veren, als je dan ja. Uh, ja. Uh, op de een indrop, zo heet dat. Ja. Dan uh, kan je punten. Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja, Stel dus wel voor als ze allebei net tegelijk gaan, maar eentje die staat net, die, die springt omhoog. En die andere denkt, nou, ik, ik ga, voor. ga er ook voor en ik spring ook op. En die ja, dan, die dan hindert hij die, die, die, ja. die andere. En dan heb je probleem. En dan is dat Jullie hebben het over man. Doen er ook dames mee? We doen ook dames mee inderdaad We hebben ook een uh, aparte prijzen pool voor de dames okay. Dus uh, we hebben echt uh, We hebben een paar die hard dames Die gewoon uh, meegaan oh, Ik kan wateren. me voorstellen dat vrouwen deze sport net zo goed kunnen Als mannen uh, Zeker weten ja, hoor, We hebben een paar hele goede in Nederland uh... Nee, nee, ja, is even, nee. Je wordt er geschud ze een beetje macho gedrag hij is het beter dan ik Laat ik het zo doen. Ja okay. <laughs> Is het al, al een hele kunst, als ze het beter doen dan jij? Uh, nou, nee joh, dat valt eigenlijk ook Maar wel jij, jij, jij, jij surft ook uh, actief? Ja. Okay. Nou, wij, wij we kijken net, naar de Erik steeds, maar jij, ja. jij bent ook surf. Nee, wij zijn vaste surfmaatjes, maar dan dan als Erik erin gaat, dan ga ik er ook in en andersom. Ja. Oké, okay, dus, uh, En we brengen elkaar naar het ziekenhuis of gebeurt. Als je maar niet op de boulevard smakt, maar je hebt geen zeil, je hebt geen zeil valt wel mee je kan hoog aan de plank op je hoofd krijgen ja, ja dan is het wel een zaak dat je je hoofd weer boven water houdt ja dat klopt. Uh, morgen Swimwedstrijd voor de haven. Wordt het ook een kijkerspectakel? Ja, ja we hebben heel veel ook uh, voor het publiek. Uh, we ja. hebben hot tubs, we hebben kraampjes. Er staan wat. Uh, uh, we hebben uh, gluwijn. En uh, we hebben een grote legertent waar ook een soort uh, wat voor uh, ons chillzone bent. in zit. Wat voor ons, Ben? De hot tub met een drankje? Ja. ja je kan lekker in de hot tub nee. met een, een gluwijntje. Ja. Heerlijk. Ik heb uh, die hot tub niet nodig, morgen. Oh, jij gaat weg, nee. Ja, ja, ja. Jij gaat naar de hot tub toen kan een hele grote hot toe. Ja. Maar het is natuurlijk ook een spektakel om te Ja, precies. Te zien. Uh, daar, daar, daar doelde ik ook uh, om. Het nee, gaat mij uh, erom wat daar uh, op het water ja. gebeurt. Ja. En, en we hebben best wel een, een, een goed deelnemersveld. Er komen echt ja. uh, ook een aantal toppers uit Nederland die meesurfen. Ja, en dat is gewoon machtig mooi om te zien hoe die jongens uh, met die golf omgaan. Ben je, ben je van de week een beetje geschrokken met die storm? Denk je mijn wedstrijd valt in het water? Nou ja, ik heb wel even kijken, af en toe met de, de geknepen billetjes op de bank zitten kijken naar de weerbrengen. <laughs> ja, want ja. ja, dat zag er natuurlijk wel uit. Als dat ja. doorzet, dan dan, ja. dan, dan dan moet je het gewoon aflopen. Ja, dat is logisch, en, maar het uh, is wel jammer wat evenementen Ja, doen. dat is heel zonde. En dat is wel jammer, want ja, je hebt maar één datum en daar moet je het mee doen. Ja. En, ja. Tot nu toe hebben we even een beetje afknoppen, maar tot nu toe hebben we elke keer geluk. Vorig jaar hadden we ook een heel mooi weer op de dag zelf. En uh, zoals het er nu naar uit ziet, de voorspellingen zijn eigenlijk hartstikke goed voor morgen. Uh, een beetje wind. En, uh... Ben je al kijken? Ik ben alwezen kijken, ja, dus het uh, ziet er goed uit. <laughs> Tuurlijk. Ja. Ja. Nou, dan stel ik hem anders in. Ik ben alwezen surfen. Nee, nee, ik moet laat laten hier naartoe. Hè. Ja, ja, ja. ja. <laughs> ja. Vanmiddag even. Uh, hebben jullie nog bepaald tij nodig? Uh, Sorry? Voor, om te surfen. Tij is dat gunstiger. Als het hoogtij wordt, opkomend water, ja. maakt dat allemaal niet uit. Dat verschilt een beetje. Iedereen heeft daar zijn voorkeur in. Uh, okay. Meestal, zeg maar, de, de meeste surfers prefereren toch wel hoogtij, zeg maar. Ja. Uh, ik moet zeggen dat ik zelf zeg maar, meer een voorstander ben van laagtij, omdat je dan lekker op het bankje kan staan. En dan ja. is het wat relaxter. Om te starten. Ja, dan, uh, wij zijn wel, ik, ik ben wat meer een luie surfer. Uh. Okay. <laughs> ja, lekker relaxed. Erik lachter is te me eens, duidelijk. Ja. Hij wil meestal naar de derde bankje peddelen helemaal. En dan denk ik van nou, uh, ja, laat mij maar goed lekker hier staan. <laughs> Ja, dus ja, het is natuurlijk de keus van de server die ja, ja, is ja, veel ja, meer ja, actief als het het. en anders. Ja. Als de Oostander hadden wat wilder zijn, dan heb je met de app wat uh, honderden golven. Dan ja. trekt je zeer wat harder terug, waardoor ze meer hol worden. Ja. Ja. het is voor ons, wij doen longboarden dus, dat is heel lang bord. Wat moeilijker ja. te doen dan uh, met een shortboard ja, ja. want die hebben dat thuis weer neer nodig om hol op te pakken te hebben. Het is, ja. uh, het is eigenlijk alweer een wetenschap op zich. Ja, inderdaad. Ja. Nog een hoor. Dus je kan niet <laughs> gewoon even, je loopt de winkel in, pak een plank en ga surfen? ja dat Je goed. kan Vol uh, maar, het doen, nee, maar ja. Maar dan kom je erachter dat je... Uh, ja, maar het is sowieso al het pellen, het inpellen op zich is al een kunst. Wat ja. ja. is inpellen? Uh, naar de golven toe pellen. Er okay. zijn gewoon okay. dagen bij dat je niet voorbij de golven komt. Oké. pellen je een en dan het van de zandvoort hoofdstroming. Maar ik neem aan dat de ervaren surfer, die kijkt naar haar en die zegt van nou, vandaag wordt het niks. Of gaat hij het dan toch proberen? Ja, hij gaat het wel proberen. <laughs> ja, ja. Natuurlijk. Ja. En dan ja. is soms met het risico dat je twee kilometer ja. net dat dan vandaag nog een keer terug moet lopen. En dan moet je teruglopen. Ja, Het ja. okay. dus is uh, een echte haafier. Het spreekwoord van een golfsurfer is, als ze er, er staan moet je gaan. Ja, ja oké. Okay. En het, met het risico dat, maar daar word je ook niet zagrijnig van. Je bent even geweest. Ja. Ja. Goed, morgen... Uh, ik zie dat je al kan aanmelden vanaf half negen. Ja. De eerste start is om tien uur. Ja. Of je nou komt kijken of meedoen. Het is een spektakel. Ja. Ja. Als je meedoet uh, kost het 25 euro. Maar dan krijg je ook een biertje voor. En, en, en eten. En eten. En een goodiebag. Ja. En een goodiebag goodie hebben we back. altijd. We ook hebben altijd nog. leuke spulletjes. Uh, van onze sponsors krijgen we altijd. Dus ja. je krijgt een hele tas met uh, spulletjes mee. En anders ga je kijken vanuit de hot met een... Uh, nou, ik vind het eigenlijk al jammer dat, dat ik er niet ben, want dat had ik best wel eens willen doen. Ja. Zo met zo'n coronaatje zo'n top en dan ah. laat, laat Erik maar peddelen of jureren, ik zie wel. Ja. Ja. Ah, tweede hele Dag gaan we weer een wedstrijd tussen de herkansingen hebben. Oké, okay, tweede Pinkse Dag. Ja. Bedankt voor jullie komst en uh, de uitleg. Ik hoop dat het morgen een spektakel gaat worden voor toeschouwers ja. en deelnemers. Ja, dat... Het wordt in ieder geval vries dan morgen. Vis en neus. En die Als... gaan wij ook halen. Met de hollies. The air that I breathe. Als we maar golf hebben. <laughs> Niet is de air. En uh, wij hebben dan die frisse neus gehaald. En ondertussen is het dan ook aangeschoven Robert-Jan Nuis. En we gaan eens praten over de Walk of Fame. Oftewel de leesbaarheid van de tegels. Nou is het zo dat er zijn wat partijen in. Uh, onder andere de gemeente en zo en uh, wie wilde daar niet over praten, of nog niet dat nou, wat, ook ik, nog. wat ik van de, uh, Yvonne begrijp is dat er gereageerd wordt vanuit de VVV en de gemeente en beide zeggen dat ze verantwoordelijk zijn van de overkant, dus de VVV zegt de gemeente zegt gemeente, VVV ja. um, waar gaat nou, het eigenlijk nou, over niet, pin? Nou, nou, over die tegels ja nee, ik bedoel, uh, die zijn niet leesbaar dat is het punt, die tegels zijn wel goed maar die, die tegels zijn, nou, die zijn ook niet goed denk ik, want als het een beetje geregend heeft dan, uh, dan is het zo glad dat ik het ja. gevaarlijk gaat okay. voor denk ik. Ook dat we moeten nog eens keer uitzoeken wie daar nou eigenlijk verantwoordelijk voor is. Maar het gaat uh, Robert-Jan waarschijnlijk meer over waar is de tekst en wat is er met die tegels uh, gebeurd. Ja, ik, ik vind het gewoon belachelijk dat, uh, dit, want dit is nu dus de tweede keer, dat er dus inderdaad een afbeelding op die uh, tegels is gemaakt, ja. die gewoon echt in een hele korte tijd uh, gewoon al verdwenen is. Is dit sneller gegaan dan de vorige keer, denk je? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben regelmatig in het buitenland, dus ik hou er niet elke dag bij. Maar nee. het viel mij wel op dat ik, ik nou ja, net voor de kerst zoiets toen liepen. En ik denk van, zijn dit dus nu gewoon blanke tegels die ze dus even eruit hebben. En, en op een gegeven moment zag ik toch het logo van, uh, of het dus het embleem van, uh, van Zandvoort. Ik denk van, nee, dit zijn dus inderdaad gewoon die tegels. En ik denk van, ja, maar waar hebben we het hier nou helemaal over? Dat, dat kan toch gewoon niet? Heb je daar, uh, toen je dat consulteerde, aan de bel getrokken bij, bij de gemeente of bij de VVV? Of hoe, hoe ben je daarmee verder gegaan? Nou, ik heb daar verder dus nog niks mee gedaan, want ik hoopte dus inderdaad dat er dus hier inderdaad vandaag iemand aanwezig zou zijn. En dus inderdaad gewoon de gelegenheid geven nou uh, leg het maar uit, vertel het maar niet zozeer aan mij, maar gewoon aan alle luisteraars want ik, de, de, de, het idee is natuurlijk van wie gaat het weer betalen uh, ja als, als er wat gebeurt nou ja, maar goed, het is dus nu de tweede keer dat er dus tegels uh, zijn gemaakt. Of het zijn dezelfde tegels, maar neergelegd. Ja, gerestaureerde tegels. Gerestaureerd. Het kost dus allemaal geld. Dus wie gaat dat betalen? En dan, en dan vind ik ook nog eens van... Waar, uh, het is niet alsof we hier op de, op de Kalverstraat of op, uh, weet je wel, in de Efteling zitten... waar er echt wel duizenden of miljoenen mensen overheen lopen. Dus dit is gewoon, dit is gewoon prutswerk. Nee, ik, wou zeggen, ik wou het eigenlijk collectief minder noemen, maar... Ja. Nee, maar het is gewoon prutswerk. Laten we nou eerlijk zijn, dus dit is de kerkstraat ja, daar komen toeristen, maar als dat binnen een jaar gewoon afgesleten is nou, de... als, als dat slijtage is dan zou de kwaliteit uh, slecht zijn laat ik het zo noemen. Ja, maar als het dus niet van slijtage is, maar van iets anders dan is er dus goed, niet goed nagedacht over waar die tegels liggen en dat er dus veel mensen overlopen, met andere woorden dus is het is gewoon niet goed nagedacht over de kwaliteit van waar kwaliteit en plaatsing ligt. heb je dan ja. nou. of de techniek waarmee die tegels gemaakt worden die, okay. die niet toestaat dat er over ingelopen wordt. Oké, okay, maar dan nog, dan heb ik zoiets van, degene die dat heeft dus gedaan, die heeft daar dus ook over na moeten denken van, oké, okay, nou die komen in een winkelstraat, en dan hebben we het inderdaad niet over de Kalverstraat, maar toch Zandvoort, de Kerkstraat, ja, precies, maar ik denk dan nog vanuit, goed weet je wel, dus en dan, dan ga je er toch vanuit van, dat zijn tegels waar dagelijks wordt op gelopen, er komen van die veegmachines, noem het maar op, dus dat, dat slijt. Dan, dan moet je als, als uh, ja, hoe noem je dat, niet als fabrikant, maar degene... Ja, ontwerper, dat... uh, graveerder. Precies, dan hou je daar toch rekening mee. Dat is toch met de architecten ook. Die houden toch ook rekening mee. Nou, dat gebouw dat komt daar op die hoek te staan. Waar ontzettend veel wind is. Nou, dan moeten we daar rekening mee houden. En niet dat dat binnen een jaar, binnen een jaar of zo al van... Uh... Dus ja, ik... Ja, ik uh... Het is natuurlijk... Wel ontzettend jammer dat je geen uh, ja. tegenval ja. hebt vandaag. Ja, absoluut. Neemt... Nou, ja. ja, Ik ja. zat er ook al erg op te hoofd. Ik denk van nou... Ik, en, en, en, maar dan ben ik dus ook gewoon heel eerlijk. Ik zeg van nou, uh, laat ze een verhaal maar doen. En dan, dan zal ik wel kijken van oké, nou je okay, nou, hebt er een goed verhaal. Of u heeft er een goed verhaal. en Nou, de, uh, daar kunnen we misschien mee leven. Ja. Maar ik heb nu zoiets van uh, gewoon niet de op kunnen dagen. Ja, dat vind ik gewoon heel zwak. Ja, eigenlijk weten we niks. We weten niet hoe het nee. gemaakt wordt wat voor techniek. Nee. Het ziet eruit uit een beetje dat het een ed techniek is die ze gebruikt ja. hebben. Maar we weten het niet. Ja. En of er een alternatief is, zelfs. Ja. Ja, het het, het, het bevreemde op zich al, dat, uh, dat er, ze zijn neergelegd, daar kan je over redelijk vissen wat je wilt, ze zijn versleten. Ja. En, en dan moet je dus wel nadenken, van ja. hoe die, ga ik dieper graveren? leg ik er een laag overheen, ja. of whatever. Ja. En uh, ik ben het met je eens, ze zijn bijna kaal. Ja. Dus ja, ik had ook wel graag willen ja. horen. Uh, ja, en dan, uh, dan hebben we uh, het dus uh, nog niet eens over de gladheid, want dan oh, denk ik ook dus van dat is toch ook zoiets in sauna's en weet ik wel, daar heb je toch ook tegels die er hartstikke mooi uitzien maar waar een laagje of zit of net iets geribbeld stroeflagen ja. en waarom wordt dat dan hier niet gedaan het, nee. het loopt ook nog eens af ja, ja ah, dat is toch... uh, er zijn allerlei uh, vrouw, helaas is er geen tegelpol uh, dan wel van de vvv dan wel van de gemeente nee. uh, ga je daarmee verder ga je nou eens naar die gemeente toe zeggen is er ja. iemand die mij dat kan vertellen? Nou ja, blijkbaar Yvonne is daar dus al mee aan de slag gegaan. En die, en die krijgt dus eigenlijk ja, nul op het rekest. Dus eigenlijk van, ja, we zijn ermee bezig of we komen er nog op terug. Maar dat is, gebeurt dus niet. Dus nou ben ik inderdaad benieuwd. van uh, Als het er schijnt een, hoe het, een of, uh, Nee, Dan heb ik zoiets van, nou nodig die persoon dan uit. En laat die maar uitleggen waarom er dus niemand van de gemeente komt. Want dan heb ik zoiets van, hey, als... nee, nou, dat, dat, was, dat was niet helemaal de vraag. De vraag was nee. of de verontruste burger maandagmorgen om tien uur bij de receptie van de uh, gemeente staat. Is, zijn ze dan al open? Ja. <laughs> ja, ja. Ik vind het best. Ik ga daar. Ik, ik heb een... nee, bedoel, kijk. Als je ergens verontrust over bent, ja. helaas kan je hier dan geen tegenpal vinden. Ja. Dan is dus de vraag, ga je daar nou mee verder? Nou, ik. Laat uh, ik like het zo zeggen, ik ga daar sowieso een uh, video maken van uh, die ik op YouTube zet. En ik ga inderdaad de, de gemeente hier nog over benaderen. Okay. Maar ja, als je dus inderdaad, uh, als je dus niemand door of te spreken krijgt, en alsof ze zeggen van ja, we zijn ermee bezig en uh, we komen nog op terug, maar dat gebeurt dus niet. Ja, dat, ik denk ook dat dat een, een, een, een, een strategie is. Robert Jan, vind jij het al die moeite waard? Het project. Dat vraagt mijn familie natuurlijk ook wel eens aan mij. Ja, nou, maar het want je niet... gaat nu allerlei dingen doen. En, uh, is, is dat eigenlijk wel een project wat levensvatbaar is? Ja, maar het gaat natuurlijk niet alleen om deze tegeltjes. Want ik, de, de, maar het gaat om veel meer dingen. Het gaat gewoon om waar, de, waar er gewoon niet geluisterd wordt naar de burger. Ja. En waar ambtenaren... En Nou, dit is een generalisatie, dat weet ik. Maar waar ambtenaren maar gewoon doen. En geld over de balk smijten. En... Ja, er is geen, geen antwoord. Kijk, als de gemeente iets doet en dat is niet goed, dat is slecht, of dat is slecht uitgevoerd, of dat blijkt in, in de praktijk van dat werkt niet, dan heb ik zoiets van, ga daarmee aan de slag. Doe daar dan wat mee. En leg dan ook gewoon aan het, aan het, aan het volk uit van nou, dit is er gebeurd. Daar hebben we een fout gemaakt. Of dat is slechte ja. kwaliteit, bla, bla bla bla. Dat is allemaal best. Maar dan is ze niet. Dan heb je dus inderdaad een gesprek. Dat begrijpen we. Precies. Kijk, en dan kun je op een gegeven moment ook zeggen van nou ja, oké, okay, uh, dus jammer, vervelend, ja, maar... Ja. ja, als het uitgelegd wordt, is het te begrijpen. Ja. En als je uh, ja. niks hoort, dan denk je van, ja, ja. dan kan je misschien wel het idee van, ja. nou, uh, ze doen maar wat. er hey, was ja, jaren geleden was er een programma op de televisie, dat heette Over de Balk. En uh, daar ja. werd dus inderdaad, daar gingen ze gewoon kijken Ging Gingen ze naar de gemeente kijken, ja. En dan denk ik van, uh, ja, joh, dat kan gewoon niet. Want uiteindelijk, wie betaalt dat? Dus de belasting betalen. Ja. Uh, ja, ja, uiteindelijk subsidiëren wij ja. ook uh, de Tuur. VVV, nou ja, wie, dit... wie ook de kosten moet gaan dragen. Ja. Nou ja, dat is, uh, de, de Tegels, uh, dat was de bedoeling, was een, een soort promotie van Zandvoort. Van, kijk eens, dat zijn bekende Zandvoorters. Nou, het... die, die, die beelden we hier af met een leuk verhaaltje. Ja. Dat, dat was natuurlijk niet. Het is een deel van zandvoort promotie een formeel deel, en dat dus niet werkt. Nee. Ja, maar je, maar je, dus ja, ik weet niet wanneer het is van nou, 10 of 15 jaar geleden. Toen is er een enquête geweest. Omdat de gemeente wilde een cadeau geven aan de, de bevolking van Zandvoort. Oh, ja, ja. Nou, toen hebben dus is er een enquête geweest, daar kon je dus op aangeven, nou wat, wat wil jij? Nou, uit die enquête, als ik het nog goed weet, kwam dus heel duidelijk dat mensen een, een kinderboerderij wilden hebben. Dat was een van de muziektenten, uh, een, muziektent, een ja. kinderboerderij. Ja. Maar uiteindelijk Uiteindelijk kwam eruit naar voren dat de meeste mensen een kinderboerderij wilden hebben. Dus en ik zo, ik had er ook voor gekozen. nou, dat lijkt me nou dat, dat lijkt me me, leuk. Ja. Wat blijkt nou later dat dat dus niet haalbaar was, dat plan. Dat, was dus, dat kostte te veel geld. Ja. Dan denk ik: van zet dat dan niet op die lijst? Ga mensen niet. Uh, uh, nou ja, het kost structureel ja. geld he, in de jaren daarna. Ja, maar nou, dan, dan, ga, je het, toch na, dan het, ga je het dus toch na? Dat is niet na, een eenmalige uitgave. Ja, ja, maar je zet dus iets op een lijst ja, wat, wat dus eigenlijk niet haalbaar dat uitvoerbaar. Precies. Ja, dat moet je niet doen. Dan moet je het er niet op zetten. Dan moet je mensen niet lekker maken en zeggen: van oe ja, kinderboerderij. Nou, maar, hadden wij dat niet zelf gedaan als bevolking, als wens? Nou, er stonden een aantal keuzemogelijkheden. Ja, ik weet ja, niet. Even. Maar ja, oké, okay, goed, dat, dat doet er niet zoveel toe. Dat is verleden. Maar de, de moraal van het verhaal is, bezind eer hij begint. Ja. En uh, Robert-Jan wil ook graag weten hoe dit nu verder gaat met de tegels. Ja, ik weet zeker dat ik niet ja. de enige ben... Uh... Nou, dat, ja, dat was eigenlijk ook een van mijn vrouw, maar dat... dat... Je hoef ik niet te stellen, ik denk dat er meer mensen voorbij lopen ja. en dan ik van nou wat is hier nu weer gebeurd? Ja, ja. ja. Jor, ga, ga maar gewoon eens een keer in de kerk staan en bij zo'n tegel en, en ga maar eens gewoon staren naar de grond. Nou binnen de kortste keer spreekt iemand, ja, wat is dat? Nou kijk maar naar die tegel, oh ja, ja. Dat is, het dat is een heel verhaal. Ja, ja, ja precies. Nou, misschien het, niet voor de uitzending op locatie. Ja, ja het, <tie> valt, <tie> het wordt even gestoord. <tie> Het, het valt bijna iedereen op die, die daar loopt. Dat ja. Soort... Nou ja goed, um, helaas geen tegenpal. dus uh, we kunnen door blijven spuiten dat we het, het niet mooi vinden. We kunnen hierbij, uh, hij of zij die daar verantwoordelijk voor is bij de gemeente Zandvoort uh, zich te melden om uh, dit uit te spreken voor de radio. Zodat alle Zandvoortse luisteraars nou, daar duidelijkheid ik, in ik hebben. Ik ben toch wel, wel een beetje nieuwsgierig wie hiervoor de verantwoordelijkheid gaat. daar, Niet, niet wie de schuld krijgt, nee, maar wie de verantwoordelijkheid ja, de daar, om dit alsnog te laten slaan. Ja, het, is, het is zeker niet de schuldvraag, nou, het is nee, gewoon eens, vertel nee. nou eens hoe dat uh, kan gebeuren ja. en wat kunnen we eraan doen om daar fatsoenlijke nieuwe op ja. in te leggen. Ja. En anders misschien het bedrijf uitnodigen die dat heeft gedaan. Oh, dat is misschien nou. ook okay. interessant. Ja, als, want ik, heb, ik ben dan ook gewoon eerlijk, ik heb zoiets van geef die persoon een kans. laat ze het ook uitleggen. Als je nou maandag bij die receptie staat In, uh, in de gemeentehal ja. En iemand, iemand Als ze het doen, weet ik niet Geeft jou de naam van de fabrikant, ga je die dan bellen? Ja, dan ga ik bellen Maar het lijkt me een hele kleine kans Dat ze het erdoor zullen geven Nou ja, misschien zeggen het ze wel uh, Niet dat het we, we, we, we... staatsgeheim is, maar ik nee, denk nee, dat nee, ze willen nee, dat nee, ik nee ga de de je, Ik denk als je een beetje doorzoekt Komt je er zelf ook wel achter Ja, precies gemeente, <laughs> ja, nou, ja, ja, ja, ja, maar die gaat niet <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> Via een geraadslid Kun je er ook <laughs> ja, nog achter komen ja, dat, Ik zal straks het vragen Stellen aan gijs als hij komt. Ja, nou, misschien, ja, dat is wel aardig. Ja, ja dat doen we. Hey, maar hey, Robert Jan het is een, een verhaal wat uh, vervolg gaat krijgen. Daar ben ik eigenlijk ja. al een beetje van overtuigd. Want uh, er zijn best mensen uit de gemeenschap die ja. naar dit programma luisteren. Dat is gewoon zo. Uh, Yvonne gaat er zeker achteraan. En we zijn zeer benieuwd hoe dit gaat uh, vervolgen. Ja. Ik hoop ook dat je dan niet in het buitenland bent, maar even de tijd hebt om ja. erbij te komen zitten. En nee, okay. ja, misschien kan je die afspraak gelijk maandag maken met uh, ja. desbetreffende ambtenaren. Bedankt ja. voor je komst. Bedankt ik maak zorgen uh, over het mooie Zandvoort. Tuurlijk. En uiteindelijk ja. komt het hoop ik goed. Absoluut, zeker. Dank je wel. Mogelijk zien we je nog een keer. Hier. Ja. Oké, okay, dank je wel. Ben, het eerste uur zit er bijna op. Ja, ik zie al een hele nerveuze voorzitter heen en weer schuiven. Ja, dan. lief pas over een uur aan de buurt. Ja, dat mag. <laughs> Hij praat toch al zo vaak voor zijn buurt. Ja, ja, dat wel. <laughs> Zelfs nu geeft hij commentaar. Zelfs nu kan hij zijn mond niet houden. Ja, en die gaat ook met vakantie trouwens. Alweer? Dus, ja, ja, ja. Al, ja, alweer. Het is... We zijn stuurloos uh, straks. <laughs> maar uh, wat gaan we in tweede uur doen, Ben? We gaan eerst luisteren naar het muziekje. Ja. Dan uh, gaan we met uh, een aantal heren terugblikken en kijken naar de toekomst van Zandvoort. Ja, dat de toekomst zijn, uh, is ook nieuwe tegels misschien. Dan, dan zullen we ze meteen, dus een wake-up call uh, ook meteen. Werner Koenraad, <laughs> <laughs> plaatsvervangend voorzitter van uh, strandpaviljoens, uh, Gert van Kuijk. Ja, die komt waarschijnlijk iets later, want er is iets met prijzen aan ondernemers. Dus we willen ook die is graag, graag in het uitreiken, rond, wat daaruit uit, uit te rekenen valt. rond 11 uur zou die hier zijn. Gijs de Rode, fractievoorzitter van het CDA Zandvoort, die namens de politiek inbreng heeft daar. Kijk even om of de gordijnen lopen zijn. Uh, ja, Gijs, wakker worden. En uh, Raymond van Duin, voorzitter horeca Nederland afdeling Zandvoort. Dan uh, gaan we wat, voor dit item wat meer tijd uittrekken. Uh, met vier mensen moet je gewoon wat meer tijd hebben. Ja. Om half twaalf, rond half twaalf, uh, Corine Koning en Erik Bruntik van de Zandwoordstrijdingsbrigade. Ja. Series request, het glazenhuis ja. in Leiden. Ja. Zij hebben daar geld voor opgehaald, dus wij zijn benieuwd ja. hoe en wat ze daar waar gedaan hebben. Ja, en als dagsluiter hebben we Pieter Joustra met zijn nieuwjaarstoespraak. Wij gaan tot de pauze luisteren. Now, Steve Harley and Cockney Rebel make me smile. <laughs> You've done it all. You've broken every code. I've all the rebels. There's nothing left, all gone and run away, maybe you'll tarry for a while. <laughs>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 Jobbe met het NOS-journaal. Tijdens haar staatsbezoek aan Oman heeft koningin Beatrix opnieuw een bezoek gebracht aan de moskee. Net als zondag in Abu Dhabi droeg ze daarbij kleding. Die was aangepast aan de islamitische traditie. En ze deed zoals gebruikelijk bij moskeebezoek haar schoenen uit. Dat leidde zondag tot kamervragen van de PVV. Het bezoek aan de moskee is op het één laatste onderdeel van haar bezoek aan Oman. Later vandaag spreekt ze met Nederlanders in Oman en is er een gesprek met de pers. Amsterdam bekijkt of de gemeentelijke kredietbank mensen met een minimuminkomen geld kan lenen voor een studie. De lening is bedoeld om mensen die leven op bijstandsniveau snel een betere kans op een baan te geven. Het zou niet bijten met de studiefinanciering. De gemeentelijke kredietbank mag leningen verstrekken van maximaal 1400 euro. Als het plan doorgaat, zal dat maximumbedrag voor een studielening niet gelden. Hogeschool Windesheim in Zwolle gaat in totaal 360 journalistiek diploma's opnieuw beoordelen. Dat is veel meer dan de 200 waar eerst van werd uitgegaan. In december bleek dat het niveau van die hbo-opleiding onder de maat is. Oudstudenten, van wie het diploma niet in orde blijkt te zijn, kunnen extra cursussen volgen. Windesheim heeft inmiddels twee opleidingsmanagers vervangen.